beg your pardon mama what did you say my mind was drifting off on martinique bay it's not that i'm not interested you see augusta georgia is just no place to be i think you're making in the moonlight sandy beaches drinking rum every night we got no money mama but we can go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 Coconut. up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 Vakantiehuizen op de Waddeneilanden eilanden kunnen de komende jaren fors duurder worden. Staatsbosbeheer mag van minister Verbeur voor het eerst in 30 jaar de erfpacht, ofwel de huur van de grond, verhogen. De erfpacht is gekoppeld aan de waarde van een huis. Omdat de huizen op de eilanden de afgelopen 30 jaar vijf keer zoveel waard zijn geworden, kan ook de erfpacht flink omhoog.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 Van den Broeke had tot 1999 grote successen. Daarna ging het bergafwaarts met onder meer dopingaffaires, drugsgebruik en twee zelfmoordpogingen. Dit jaar behaalde de Belgische wielrenner voor het eerst in negen jaar weer een overwinning. Frank van den Broeke was 34 jaar. Het weer bewolking, maar ook wat zon, vooral in het Noordwesten. Bijna overal droog en het wordt 12 graden. Morgen en donderdag zonnig. S'middags een graad of 11. In de nacht kans op lichte vorst. Dit was het NMS Journaal.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 Make to cut me down And if my love was just a circus You'd be a clown by now No, I still stand Better than I ever did looking like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 ...de patch Boys op AB Radio en ZFM Zandvoort. Ik zei het al, volop sport in deze uitzending. Zometeen de finale race op het circuitpark Zandvoort. Om kwart voor drie begint de wedstrijd HBS tegen Roodwit. wit En bij de buren is nu de wedstrijd Bloemendaal-Velsen Noord aan de gang. Uh, goedemiddag hier natuurlijk uh, vanaf de Bergweg waar die wedstrijd inderdaad op twee uur begonnen is. Dus een Boemendaal en Velsenoord. Ja, het is nog een aftastende fase van deze uh, beide elftal om te kijken van hoe de tegenstander speelt. En er wordt het moment al een training gemaakt op de, de spelen van Velsen Noord, de hoogte van de Middencirkel. Dus we betekent een vrije trap uh, voor Velsenoord. Ik wil zeggen, het is nog een beetje een aftastende fase om te kijken van hoe de tegenstander speelt, hoe je daar moet in, instellen en hoe je daarop moet gaan wapen. Ondertussen komt die vrije trap van Velsenoord. Velsen noord gaat een veel mannen in de verdediging stil, maar dan proberen ze snel mogelijk eruit te komen. Komt die bal, wordt er hoog en diep gegeven richting de spitsen. en dan staat hij nummer helemaal vrij. Dan moet Aalekording moet gaan corrigeren, doet hij ook goed. En dan is het Aalekording die die bal nog kan verwachten. En dan meteen ineens dan weer door te plaatsen naar water snel aan de rechterkant van het veld. Water snel heeft die bal in bezit. moet hem dan uh, af gaan spelen, moet er wat mee doen. En die plaatsen dan terug Aalekording en Aalekording weer dan paar niet te bereiken. Want dat wordt niet. Die staat veel te ver geïsoleerd. En dat betekent dat Willemsen van Zelfs uh, Noord die bal kan oppakken tegenover de spits. Daniel Oosterman van Zelfs uh, Noord die versiert een negoie aan de andere van het veld. En het is de nummer 8, Robijn Nooijer, die zich daarmee gaat bemoeien, krijgt hij wel teruggespeeld. En dat betekent dat hij wel over de zijlijn heen gaat, maar via de voet van Bloemenafspeler. Dus op dezelfde plek mag om een ingooi genomen worden door Voort, Velsen Noord. Komt hij in het gooien. We gaan even kijken waar hij in gooit. Zal hij ongetwijfeld naar de nummer 10 gooien of niet? Of gaat hij hem toch dieper gooien? Komt hij wel. Richting de spits van Velsen-Noord. Die, die bal in de voet gaan bericht in het stadsgebied. Legt die bal aan de zijkant neer. Moet hem dan weer terugkrijgen. Hoort die bal even terug, door uit de En gedaan. Dat betekent dat de Velsen-Noord nog steeds bal bezit heeft. Dan kan hij op de rand van het stadsgebied. Dan moet er ingreden worden, de die een Goede ingreep doet. En meteen probeert hij daar. aan je linkerkant de weer te bereiken. weer kan Toon weer erbij komen. Ja, weer kan erbij komen. Die moet dan richting het stadsgebied gaan. Krijgt een man zonder schijn. Moet een actie gemaakt, Moet nog een keer actie gemaakt. Heeft die bal nog steeds in bezit. En dan krijgt hij dan nog eentje van Velso noord bij. dan kan nog steeds met die bal verder gaan. Een zijn benen, maar dat moet niet. Is Sebastian Thomas die die bal terug moet spelen. terug ging naar, naar Joost Hofkort, Dus dat betekent dat Bloemenaal opnieuw moet gaan uh, beginnen met die aanval op te bouwen. Joost Hofkort, helemaal aan de rechterkant van het veld zit die aan de vrij staan. Die kan rustig opstammen, die moet er dan voor gezet. Doet hij dan ook? Is water zelf die weer drinken er een keer uit te halen, maar daar zit dan een voet tussen van Vels uh, Dat is de nummer drie niet couperen. Dus dat betekent de eerste, de eerste uh, hoekschop hier in uh, deze wedstrijd voor Bloemenaal. Dat betekent 1-1 qua hoekschoppen, want Vels had er net ook eentje en die gaan we natuurlijk even meenemen kijken wat waar het waar gaat voor het doel van Rick van der Velden, de doelman van Velders Noord. Maar eerst moet die bal er nog weer zijn, die bal is er overheen. En dat betekent dat er weer een bal gehaald moet gaan worden. Dus, uh... Maar ondertussen komt er een reservebal uh, in het veld. En uh, dat betekent uh, dat, uh, dat ze nog even moeten wachten. Nee, Die bal die komt dan weer terug vanaf de boarding. En dat betekent dat we snel rustig die bal gaan oppakken. En gaan kijken hoe die kan gaan trappen. En dat Bloemendaal is van mee naar voren. Dat betekent dat er met drie man achterin staat. En dat ze allemaal in het stadsgebied van Velsenoord. En de koppers oh, komt die bal. Komt hoog voor de pot. En moet er gekopt gaan worden. Komt die er ook. En dan wordt hij van de lijn opgehaald. En het is de beren. Die had schitterend uit. Jood kwam net langs de verkeerde kant van het paal. Maar dat was een goede mogelijkheid voor Bloemendaal. Is natuurlijk Tim Jood. Toen werd die bal van de lijn afgehaald. En daarna, Joost Hofke, die enkel slot dan. Maar net langs de verkeerde kant van de paal. En dat betekent, natuurlijk, hier gespeeld een klein kwartiertje wat. En dat stond natuurlijk nog 0 tegen 0. En dat was Jerk, dus bij de wedstrijd Bloemendaal tegen Velzen Noord. Zometeen gaan we naar Willem van Dens op het Screepark Zandvoort voor de finale races. en ZFM Zandvoort met de zomerse muziek. Maar als we zo naar buiten kijken is het een beetje regenachtig. Nee, maar dat is dan wel weer leuk voor het auto We zijn nu bezig op het Zand voor De finale races. De BRL V6. En in ronde 6, Nou ja, misschien wel wat verder hè Willem? Ja, inmiddels alweer weer uh, ronde zijn. Ja, en je noemt het uh, al wat regenachtig. Inmiddels is het weer alweer uh, droog. Maar, uh, we hebben hier vooraf gehad aan dit, uh, deze race gewoon uh, fix uh, buighard. Wat water op de baan de auto's. Of... Uh, ja, regenbanden verstart en het gaat toch altijd wat een spektakel. Slachtoffer van het spektakel van de regen, ja, eigenlijk van hun eigen fouten zijn geworden. Donnie Crevels, vanmorgen nog derde geworden in de eerste race van de BRL V6. En de winnaar van vanmorgen in deze was Nelson van de Vol. Wat wil het geval? Regen, ja, het veroorzaakt wat gladbaar. Er was een auto in de tas ja, die af afgestond op een lastig... Nou, dan wordt er met gele vlaggen gezwaaid. De heren uh, Krevels van der Vol kwamen eraan. Krevels vond het ook nodig om ondergeel in te gaan halen. Nou, iets wat absoluut verboden is. En Nelson van der Vol, ja, die had ook niet het idee. Er is wat aan de hand hier. Uh, ik ga wat van mijn vast. Ja, beide heren uh, besteld door de wedstrijdleiding met zwart vlag. Ja, inderdaad... Uh, min of meer gelijk met uh, de einde wedstrijd. Uh, wie daarvan uh, profiteren? Ja, dat is vooral uh, Dennis de Retera. Dennis uh, toch wel een bekende naam. Afgelopen seizoen bij het uh, A1 team van uh, Nederland uh, was hij de rookie rijder en uh, reserverijder. Toen uh, is hij actief in deze PRL 6 En hij heeft uh, op dit moment de uh, leiding in deze race. Met op de tweede na Maars Jackie van den Ende. van de Hende, ja... Illustere naam van de ene in de sport: gisteren zijn broer Ricardo nog de winnaar in de GT4 race. Kijk die van de ene op de tweede plaats. Derde zien we Sander Forest en vierde inmiddels uh, alweer uh, Donald Molenaar. Donald Molenaar, dat kampioen van afgelopen seizoen in deze klasse. en dit jaar uh, leider in het klassement. En die uh, doet goede zaken omdat de man op de tweede plaats, ...en dat is Tony uh, Chevos, uh, inmiddels de wedstrijdleiding uit de race genomen is. Dit weekend dus de finale races. Maar volgens mij had Zandvoort het seizoen zich wel iets anders voorgesteld. Hè? Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat Zandvoort uh, echt een heel goed seizoen heeft. Zeker met de introductie van het uh, Duitse Grijze Vrije Kampioenschap. Ik weet niet of jij ergens erg specifiek doel maar... Nou ja, als we kijken naar vorig jaar ongeveer rond deze datum, was het toch een heel ander spektakel. hè? Ja, vorig jaar hebben we in oktober natuurlijk uh, het A1 uh, Grand Prix. Ja. Het A1 uh, ja. race seizoen wat over twee weken op het uh, punt van beginnen staat. En dat uh, gebeurt dan in het uh, hele verre Australië. En de Nederlandse editie van dat uh, A1 ja, die, uh, gaat als alles uh, gaat door ons het gepland is. gaat dat in uh, mei... Uh, plaatsvinden op het circuit van Zandvoort, ja als je daarop doet, dan, uh, maar ik wil niet zeggen dat het uh, seizoen hier op uh, het circuitpark Zandvoort uh, mint en in is. Als we kijken een beetje naar uh, de bezoekers, is er een beetje druk op het circuitpark Zandvoort vandaag? Ja, ja er zijn zeker uh, best wel een hoop mensen, zeker uh, gezien uh, de weersvoorspellingen, ja als we eerder van kijken naar de vooruitzichten voor het weekend, dan... Uh, moesten we alleen maar rekenen met regen, regen, regen. Nou ja, we hebben zojuist een buitje gehad van een minuut of twintig. En uh, gisteren hebben we wat spetters gehad. Dus dan is het uh, al met al op dat gebied meegevallen. Uh, en de mensen ja, die zijn er uh, volop aanwezig vandaag. Nu dus uh, die BRL uh, V6. Wat is het verdere spektakel wat we nog mogen verwachten vanmiddag? Uh, wat we verder nog gaan krijgen vanmiddag, dat is een uh, race oh. in de Formido Swift Cup. Uh, de tweede race. Uh, de hoofdschotel van een uh, Vandaag is de race uh, in de Dutch GT4, uh, de hoofdrace. En uh, die race is uh, toch wel wat belangrijk en interessant. Zelfs zo interessant dat uh, die live uh, te zien is op uh, RTL7 uh, later in de middag. Kijk, en natuurlijk ook alle wedstrijden natuurlijk uh, live te volgen qua beeld op internet. Hè. Dat is uh, circuitparkzandvoort.nl. Ja, op uh, cvz.nl uh, loopt ook een uh, livestream mee. Nou, het leukste is natuurlijk wel om lekker gewoon uh, langs de baan te zitten en het helemaal zelf live mee te maken. Ja, en dan uh, hebben we het nog eens over uh, naast de baan zitten. Ja, dat zijn er veel. Uh, altijd prominent aanwezig uh, naast de baan zijn de mensen natuurlijk van Schijflak.nl. Uh, Schijflak, uh, Schijflak uh, een groep ook voor die ook dit jaar weer het uh, eindfeest uh, voor coureurs fans en alles hebben uh, georganiseerd en dat feest.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 Ja.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 Oh, de incognito en always there AB Radio en CFM Zandvoort op de zondagmiddag met sport, nieuws en actualiteiten. En wat betreft de sport gaan we naar uh, Tjerk. Die staat namelijk bij de wedstrijd Bloemendaal-Velsen-Noord en daar is gescoord. En waar het stand uh, 0-1 geworden is in de 25 minuten dus was Daniel uh, Oosterman, de spits van Velsen-Noord die die bal uh, goed oppikte na een statieve pas van uh, Joost uh, Hofker. En die kon er niet meer bij komen. En Daniel Oosterman die ging alleen op de doelman af en schoot hem goed in de linkerhoek. En daar kon Bas Wel niet meer bij. En dat betekent dat Bloemendaal nu op 1-0 afstaan staat in deze wedstrijd. Maar ja, er waren ook de kansen van bloemendaal. Maar dan moet je net geluk hebben. Er zat steeds een been van Velsenoord. Dus ondertussen komt er een hoekschop van Velsen-Noord. Die komt hoog voor de pot. En dan moet die weggekopt worden. Die wordt niet weggekopt. En dat is daar de nummer 5 uh, Kroon van de Kroft. Die die bal dus uh, kopt. Maar naast het doelkop. En uh, dat ja dat houdt in dat het gevaargeweek is voor Bas van Velzen. Uh, Velsen Noord wel gewisseld heeft. Heeft uh, Deven Buisman eruit gehaald en heeft er de nummer 12 Jeffrey van Beekje gezet. Dus uh, Deven Buisman die werd geplaceerd. In zijn rug. En Dat betekent dat hij niet verder kan Hij begon lang te lopen. Dat betekent dat we nu een kunnen gezet via de rechterkant van het veld via de koring. De koring heeft de bal op zijn voeten geplaatst door naar de beren. Beren naar buiten snel, maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat zelfs Noord gelijk eruit kan komen. De linkerkant van het veld. En er is geen buiten En dan komt dan die linker zuiden van, van. Oh jongens, dat was een goede redding. Dat was een goede aanval van, van Velsen Meteen via de flank. Meteen snel eruit. Efficiënt. En dat betekent dat het gevaarlijk was voor het doel van Bas van Velsen. En dat was de nummer 8 Robin. Die hem, uh, die hem schoot en Wassevelsen moest nog een uiterste ren doen en tegelijk gelijk weer een uh, hoekschop voor het aan de linkerkant van het veld en die gaat genomen weer door de nummer 8 uh, Rolly Mooyen. Wassevelsen is de troepen uh, aan het uh, posteren voor zijn eigen doel en de mensen neer te zetten. komt die hoekschop, komt hoog weer erin nee die komt te laag die komt bij de nummer 12 en dan staat de nummer 8, staat vrij, en die kan er niet bij komen en nog is die bal niet weg aan het stadsgebied en dat betekent dat Toon Beren hem wegschiet aan de linkerkant van het veld en dan is het daar uh, wel snel die die bal opspikt en Tim Jones schiet die bal over zijn 1 omdat uh, de nummer 9 van, uh, van Velsenoord. Uh, Daniel Oosterman, geblesseerd op het veldlicht. En dat houdt in dat het spel stil ligt. En dat we hier gevoeld hebben, een klein half uurtje. Met de stand natuurlijk 0 tegen 1. En dat was Jerk dus bij de wedstrijd bloemendaal Noord En we gaan eventjes bij de buren kijken. Niet van Bloemendaal, maar van HBS. En daar zit Frits. Frits, goeiemiddag. Goeiemiddag, uh, Roderick. Nou, de buren, niet uh, Bloemendaal, maar HBS. Hè? Ja, HBS. Uh, ik, ik kan Jerk niet zien, maar ik kan hem wel horen hier. <laughs> Uh, dit is de, de derby in de overgangsklasse vanmiddag om kwart voor drie aan de Bergweg. HBS tegen Rood-Wit. Uh, Rood-Wit uh, heeft uh, dit seizoen aan de weg getimmerd. Uh, vier wedstrijden gespeeld, twaalf punten. Onaantastbare uh, leider in die overgangsklasse A. Met uh, trainer Diederik Donk als vaandeldrager. En topscorer en aanvoerder Daan Meurer.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 B-radio en uh, Zeeuwse wordt op de zondagmiddag kwart voor drie geworden. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de eerste helft. althans, bijna bij de wedstrijd Bloemendaal-Velsenort. En waar het stand nog steeds uh, 1-0 is, nam Bloemendaal ook weg had en dan komt nu een goede aanval van Bloemendaal aan de rechterkant. Dat is wel te snel. Kan je hem volgeven. Maar er zal geen wat voor mij te laag. En dat betekent zelfs Noord die bal kan Maar Bloemendaal had tegen net, en het was een goede kopbal van uh, Rick uit. En uh, die komt er hem goed in. En dan komt weer een aanval van Bloemendaal en de kant aan de korfie, Die gooit hem voor de doel en kan Baar niet erbij komen. En die kan er net niet bij komen. En dat betekent dat die doelman van uh, Velsenoord die bal kan ophokken. Uh, Rick van der Linden. Hij gaf net een goede kopbal. En dat betekent dat die keeper van, uh, van uh, Velsenoord, uh, Rick van der Linden die bal goed te weg stond, Dan komt er aanval van, van Velsenoord aan de rechterkant van het veld. En moet er moet daar weer bij komen. Die komt er niet bij een overtreding gemaakt door de nummer 8 van Velsenoord. Robin Mooien. En dat betekent dat er nu een wissel gaat komen bij uh, oh. je. Bij, uh, bij, uh, en uh, Joost uh, Hofke wordt eraf gehaald en uh, nee, Sebastian Thomas uh, wordt eraf gehaald en uh, waarschijnlijk uh, Sebastian Thomas die, die zit op het, uh, op het veld en dat betekent dat het al even stil ligt natuurlijk Sebastian Thomas heeft los van zijn arm en dat betekent dat Wilco Klooster zijn check uit dat het gaan doen is en dan zal Joost Hofker op de linksbeekpositie komen te spelen als Sebastian Thomas niet door kan en dan gaat uh, Wilco Kloos natuurlijk in het centrum uh, staan en dat betekent dan echt een linksboot natuurlijk die dus, uh, die dus op de linksbeekpositie komt staan, maar we had al waar een aantal goede schoten ook maar steeds zat er een been tussen, want zelfs Noord uh, ja, die bewaarmt zich met mannenmachten uh, in die verdediging en dat betekent dat er een man of 7 achter daarvoor staan en uh, ja dan nou gaan nu die wisselen plaatsvinden met Sebastian Thomas en dan komt Klooster en dat we hier gespeeld hebben een kleine 40 minuten met de stand natuurlijk nog steeds 0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 Oh, I want your love. I need your love. need to run my LSI. The three reasons why I carry on. And my mind is strong, so hold on. Know that this is the one I need your love. But well, no, just enough. LSI is the bond between. I'll sound like it like that. Without any pretence, I need your love. Stretch intelligence. My LSI is all that you require. Your LSI, it is my heart's desire. Together we are strong. lo que se van Shaman Love Sex Intelligence, en daar doen we natuurlijk denken aan Willem van Densen Ik zei dat ik uh, aan je moest denken okay. <laughs> Ja, dat is van Nou ja, ja, ja, en uh, waar ik aan moet denken is aan degenen uh, die in de autootjes op de baan bezig zijn, en uh, autootjes dat is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 schips aan je voet uh, in zo'n auto te gaan starten en reizen. Wie dat wel doen, dat zijn uh, Marcel Dekker, Marten Graaf en uh, Jeroen Slaghekker. Waarom haal ik uh, die drie eruit? Kies een station dat bij jou past. Met muziek, kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. VFM's antwoord. Luister naar jouw keuze. But it's maybe coming later oh, A picture man on my TV Says he's got the streets for me